Vorige week vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade, maar hij ging daar weer weg... toen de Chinese autoriteiten zouden hebben gedreigd zijn vrouw dood te slaan. Chen is nu in een ziekenhuis in Peking vanwege een gebroken voet. In Nijkerk heeft urenlang een grote brand gewoed in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. De brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle, omdat brandweermensen het pand niet in konden. Rond middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het nablussen duurt waarschijnlijk de hele nacht... Er kwam bij de brand veel zwarte rook vrij die tot ver in Flevoland te zien was. Vanwege de rook was een deel van de A28 een tijd afgesloten. In de fabriek waren geen mensen toen de brand uitbrak. Wel werd een omstander met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omringende bedrijfspanden werden uit voorzorg ontruimd. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid.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 0800 1121 dus het uh, nummer dat je kunt gebruiken om dit programma zelf samen te stellen. Want het draait om jou en jouw vragen of jouw antwoorden die je door kunt geven via dat nummer. Of even een mailtje sturen naar nachtzisteren, apenstaatje omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een uh, site bij dit programma, nachtsuster.net. En via die site kun je dan weer chatten met alle andere mensen die dat doen. Zo tussen uh, twee en zes op de donderdagnacht. Um, www.nachtzuster.net dus. Dan de chat aanklikken en daar zijn ook alle vragen weer na te lezen. En dat is handig, want dan kun je zien of er misschien een vraag voorbij is gekomen... die je niet hebt gehoord, maar waar je wel een antwoord op weet. En dan kun je weer bellen naar 0800-1121. Ik neem de vragen ook nog even door, de vragen waar nog geen antwoord op is gekomen. Ik hoop dat er een, vraag kan, of een antwoord kan komen op de vraag van David... want uh, die kijkt vaak, uh, of die kijkt eigenlijk heel weinig televisie... maar soms ziet hij een film of een televisieserie... waarin dan een foto in een fotolijstje voorbij komt. En dan vraagt hij zich altijd af waarom die foto in dat fotolijstje... zo slecht gefotoshopt is. En het is mij nooit opgevallen, maar jou misschien wel. En misschien weet je waarom dat is, dat er zo weinig aandacht wordt besteed... voor al die grote Amerikaanse films waar veel geld in omgaat. Daar zouden ze toch... Ook hele stoere foto's in zo'n lijstje moeten kunnen Photoshoppen. Waarom gebeurt dat niet? 0800 1121 als je daar een antwoord op weet. Dirk wil graag weten waar de uitdrukking drankorgel vandaan komt. Nou die moet toch te beantwoorden zijn. 0800 1121 als je daarin bij kunt dragen. En Ben wil weten wat het toch is dat maakt dat vrouwen zo verzot zijn op chocola. Waarom zijn vrouwen zo gek op chocola? 0800 1121, als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. En dan zijn dit Shanks en Bigfoot. En oh, hoe toepasselijk weer: Sweet like chocolate. Niet like chocolate. Ja, waarom zijn we er zo dol op, wij vrouwen? 0800-1121, als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Mocht Wat waarom zeg je? Mag ik niet van chocola houden? Ja, zie je wel. Want <laughs> al die verschrikkelijke smerige <laughs> repen. Die, ik, uh, die, die lust ik ook wel. Maar daar houden mannen toch ook van? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, ik, ik, ik, vind alleen, ik, ik bouw me ongelooflijk als een stekker, want elke keer als ik begin aan een klein beetje chocola, dan word ik zo snel zo ongelooflijk misselijk dus Mijn lichaam, die vind niet echt prettig. Eerlijk, maar ook ik wou dat ik dat had. Ja. <laughs> want als ik een chocolaatje eet, dan zakt het zo rechtstreeks naar mijn heupen. <laughs> dat doen ze dan ja. ook wel weer. Maar het is, ja. het, het, het, toch, het is wel een ding, want je hoort zelden van... Nou, ik, uh, ik heb een leuke man ontmoet, ik ga op visite en ik neem een doosje bonbons voor hem mee. Nee, nou ja, ik, ik denk dat het wel iets te maken heeft met... Ik heb geen idee eigenlijk. Waar heeft dat mee te maken? Ja, dat was de vraag, hè? <laughs> Grapjas. <laughs> ik, ik hoop dat dit niet was waar je over belde. Nee, nee, nee, nee, nee. Um, oh, dus, mag ik dus, nog ik... heel even, want Eline zegt zoiets grappigs op de chat. Die moet ik even, even, even herhalen. Die okay. zegt, chocolade kan ik ook niet verdragen, komma. Na drie chocoladeletters ben ik al misselijk. <laughs> ja, die vond ik even heel sterk. Ja. ja. Oh, zoveel mensen waren altijd je jaloers op mij. Want ik kreeg altijd de M kreeg ik. Oh, er was ja, en... veel meer chocola dan, dan, dan, dan, dan, dan Isa die naast me zat. En die baalde altijd als ze naar me keek. En mijn moeder, die zei altijd dat, dat het gewogen werd. Dus dat, het, dat eigenlijk de I net zo groot was als de M. Maar ik moet zeggen dat ik dat nooit geloofd heb. Ja. Ja, wat is zwaarder, hè? 1 kilo uh, aan lood of 1 kilo aan veren. Nee, dat is, dat is echt helemaal geen vergelijking in dit geval, Mark. Nee, <lacht> nee dat heeft. Nee, het is, het is wel, ik bedoel, je hebt, een, je, hebt een, je, hebt een, je hebt een vorm van een M van 200 gram en je hebt een vorm van een I van 200 gram. Ja, wat is nou meer? Ja, precies. Nou, nu klopt de vergelijking opeens wel. Ja, waar ja. belde je nou over, Mark? Je <lacht> um, niet verhalen uh, over, over dat. dat, dat, dat, dat alles bewaard wordt en ja. dat, dat alles alles dat alles te, te, te, uh, uh, nog nog naar wat is het decennia weer terug te halen valt en wie spannende verhalen alles nou, op? Het is niet waar, geloof ik hè? Nee, alles oh. op, alsjeblieft. Oh. Um, uh, ik, ik, ik snap dat ik, ik snap dat it, en dit, en dit is iets van, van um, zeker de afgelopen, afgelopen tien jaar wat echt een ongelofelijke rol is gaan spelen. Um, en uh, waar de, de, de term hacker een, een compleet eigen uh, leventje is gaan leiden. Um, en alles wordt nu in verband gebracht met het opslaan van informatie, privacy-schending op allerlei vormen, uh, allerlei manieren. Uh, harde schijven die verbrand moeten worden om data werkelijk te wissen en, en, en, en dat soort traferelen. Oh. Um, nee, denk er alsjeblieft niet zo over na. Um, voorbeeldje... Google die heeft, uh, wat is het, ongeveer drie jaar geleden, hebben ze, hebben ze gezegd zo van ja, we maken backups. Um, maar op het moment dat jij een mailtje verwijdert, uh, ook werkelijk uit de prullenmand de, de, de, de, de verwijdert, dan krijg je een melding te zien. Ja. Dit mailtje wordt echt verwijderd. Weet ja. je dit heel erg zeker? Ja. ja, dat weten we heel erg zeker. We verwijderen het en dan is het alsnog. 60 dagen terug te vinden in hun backups. Maar yeah. die backups die zijn voor Google. Niet voor de gebruiker, niet voor de eindgebruiker. Okay. Dus na 60 dagen, omdat ze natuurlijk niet alles gaan oplopen slaan, wat dat kost pakken voor geld, oh. um, wordt dat uiteindelijk wordt het, uh, verwijderd. Om je een idee te geven van over wat voor bedragen we het hebben. Um, als jij aankomt zetten met een, uh, uh, met een server. En dan moet je niet denken aan een computerkast, maar aan een, een platte pizzadoos. En ik maak uh, die vergelijking met die pizzadoos heel erg graag, omdat ze ook werkelijk hetzelfde formaat hebben. Yeah. Daarin zou je, um, zeggen zeg eens wat, 6 terabyte aan harde schijven, zou je daarin weg kunnen zetten. Yeah. Um, uh, 1 gigabyte, dat is 1000 megabyte. Yeah. Um, 1000 gigabyte is 1 terabyte. Ja, dus dat is, dat is de volgorde uh, waarin je zit. Ja. Dus aardig wat nul, daar zit erin. Nee. Ik kan niet zomaar kan ik ergens meer ruimte vandaan toveren. Nee. En ik betaal wel, uh, gemiddeld betaal ik zo'n 70, 80 euro per maand om zo'n server in, in leven te houden. Dus het kost ongelooflijk veel geld om al die informatie maar op te blijven slaan. <coughs> Voor sites zoals uh, Facebook en allemaal van dat soort zaken waar je dus uh, informatie van jezelf neerzet. Die informatie wordt vaak wel weer bewaard. Waarom wordt die informatie wel bewaard en de e mailinformatie van Hotmail en D-mail en Yahoo mail en al die andere gratis aanbieders niet? Omdat dat geen waarde heeft. Het heeft geen waarde voor het bedrijf om die informatie te bewaren. Okay. Voor Facebook heeft het wel weer waarde om informatie over jou te bewaren. Waarom heeft dat waarde? Want zij willen weten van wat je doet, wat je leuk vindt. Um, uh, uh, uh, uh, wat je interesses zijn, want dan kunnen ze dan ook weer reclame aanbieden wat toegespitst is op datgene wat jij leuk vindt. Maar uh, stel ik maak gebruik van Google Docs, mm -hmm. uh, dus zo'n systeem waarin jij en ik uh, allebei kunnen in hetzelfde document, en we, ja. ik haal dat document weer af. Ja. Blijft het dan niet bewaard? Um. Als je aangeeft dat je het, uh, het document wil verwijderen, ja. dus dat je uh, uh, er geen kopie van wilt hebben, dan zal, nadat hun backups, uh, uh, nadat ze door, dus door de spoeling heen zijn gegaan van wat zij maximaal willen, uh, willen opstaan en in hoeverre zij uh, terug willen gaan, dan zal dat ook echt verwijderd zijn ook, ja. Okay. Het heeft, van hun heeft het geen waarde om dat bij te houden. Sterker nog, als, het, als men erachter zou komen, als bijvoorbeeld een hacker erachter zou komen, van dat ze dus de e-mail hebben opgeslagen van de afgelopen vijf, zes jaar dat die e mail al bestaat. En uh, dat die mail nog steeds daar is, terwijl de gebruikers hebben aangegeven zelf van nee, dat moet verwijderd worden. Mm. dat is privé of et cetera, et cetera. Dan, dan ontstaat er een ongelofelijke rel. Dan gaat de dan gaat de, de, de en dat is een vertrouwensbreuk tussen uh, Google zelf en, en, en de gebruiker. Ja. En dat, ja, dat, dat, kan, dat kan zo ongelooflijk veel geld gaan kosten. Mark? Ja? Als jij nou uh, uh, per ongeluk onder een, uh, onder een uh, tram komt, hè? Morgen. <lacht> Oké. <Okay>. Nee, <dat's... lacht> Dank je. Ja, denk even met me mee. <lacht> okay. uh, wie is dan degene die jouw computer moet gaan uh, opruimen? Uh, wie is dan degene die mijn computer uh, gaat opruimen? Um, dat is een goede vraag. Um, wat, betreft, uh, wat betreft werk en de stichting waar ik in zit, dan zal dat, uh, dan zal dat mijn collega bestuurlid worden. Um, uh, wat betreft uh, privé, uh, uh, dan gaat dat zeker niet mijn ex zijn. Um... <lacht> <lacht> uh, nee, dat zal dan familie, uh, dat zal dan familie worden. Maar nee, je hebt, je hebt gelijk, het, het, het, het, het, het, het, er zit iets in um, uh, van, wat, uh, uh, van waar we nog aan moeten wennen, waar we nog, uh, nog iets op, op moeten verzinnen, waar, uh, uh, waar we als gemeenschap nog, nog eigenlijk aan moeten wennen, zeg maar. Het dus niet alleen uh, de bedrijven die diensten aanbieden, uh, maar ook, uh, uh, ook familieleden. Um, ik denk dat dit vooral een, een, een punt gaat worden voor uh, de eerstkomende generatie. Uh, en dat wij er nu rustig stapje voor stapje aan, aan kunnen gaan beginnen. Ja. En dat dat pas later echt duidelijk wordt. Maar hou je er nee, rekening mee? Ik... Heb jij ergens een lijstje met al je wachtwoorden? Had... En, uh... Nee. Nee, um, heb ik niet. Um, ik, ik, ik hou er, ten eerste houd ik er niet van om, om allemaal wachtwoorden op te schrijven. Um, ik, ik denk dat ik daarvoor te lang systeembeheerder ben geweest <laughs> ja. om, om, om dat wel prettig ja. te vinden, denk ik. Ja. Um, ik, ik zie het ook zo vaak, zie ik het op bureau, zie ik ergens een post-it, zie ik ergens hangen op een beeldscherm met erop nog een wachtwoord. Ja, ja, ja Ik denk dan van, ach, dat zijn de films, dat zijn die oude films waar dat nog op gebeurt, dat gebeurt. Nee hoor. Ik, ja, eh, oh, eh, oh. ja, ja nou, het, het hangt er in, op zo'n post ja. Maar, ja. maar hoe, zit het dan, want dat, de, hoe zit het dan met jouw foto's? Want daar kan dan niemand meer bij. Nog niet? Omdat je dan een wachtwoord moet hebben om je telefoon in te of je telefoon om je, om je computer in te kunnen. Ja, maar waarom zou, waarom zou ik al mijn foto's uh, die ik niet wil delen met de, rest, uh, met de rest van de wereld op mijn PC laten staan? Nee, het, het, het gaat om de vraag: het gaat om de vraag van wat wil je digitaal bewaren? Wat wil ja. jij digitaal bewaren? En op het moment dat jij uh, het op een medium neer gaat zetten waarbij uh, je informatie. Makkelijk en vluchtig kan delen met andere mensen. Um, dan, dan moet je, je de vraag stellen: zo van wil ik dat? Ja, uh, nee, ja, en de foto's die je wil delen, die staan al op je Facebook of op je Flickr op. of weet ik veel wat voor account. Maar, ja. maar het is uh, uh, wat ik me afvraag is, weet je, als er nu als er iemand overlijdt in je omgeving, heel gezellig onderwerp. Maar dan ja. da, nee, maar dan komt er altijd ergens uit een kast nog een doos met foto's, schoolrapporten, zwemdiploma's, dat soort dingen. Ja. Ja. En of, of bij ons uh, is die doos, of nou, bij, bij mij dan misschien nog net, uh, <tie> maar bij een net iets jongere generatie, daar is, die doos met foto's die staat op een computer. Dus als, iemand, als er al jong iets met je gebeurt waar, wat je dan, waar je dan niet genoeg rekening mee hebt gehouden, dan kan niemand in die computer, kan niemand bij die foto's. Ik weet ik, ik weet niet, ik weet niet of, of, of, dat al, uh, of dat al iets is van van wat je nu al kan beantwoorden. Ik weet niet, ik weet niet in hoeverre um, uh, de, de, de, de de. de fotoboeken zoals we die kennen van, van, van vroeger. Ik bedoel. Ik weet niet of we die kwijtraken. Ik weet niet of dat, of dat vervangen gaat worden door alleen maar digitale versies. Nou, ik doe ik het al die... niet meer. Ik, heb, ik denk dat ik al in geen zes jaar foto's geprint heb uh, laten ge worden ik, ik heb ook nooit een foto heb ik laten printen. Ik ben nee. altijd naar zo'n winkel gegaan die het heeft laten ontwikkelen. Ik weet niet wat jij doet, maar... Um, uh, nee, nee, nee ja, dat weet ik niet. Ik heb, ik, ja, het zou inderdaad digitaal zou het kunnen. Het zou inderdaad ook een digitaal fotoboek kunnen zijn, kunnen worden... Ja, dat weet ik. Um, misschien, misschien dat er inderdaad een... een, een, een, een, een ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het is nog te veel gisteren, want je kan zoveel kanten kan je opgaan. Het, het, zou, het zou best wel kunnen, uh, kunnen zijn dat er op een gegeven moment een soort van familieaccount wordt gecreëerd. Waarbij je, uh, uh, als zijn de toegewezen familie, dit daar alleen maar bij kan komen. Dat alleen je familieleden die foto's kunnen zien. Maar ja, zelfs dan zit er een stuk van privacy in. En dan zitten er alsnog zit er de foto's tussen die je eigenlijk liever niet aan, aan je familie had willen laten zien. Het is ook zoveel makkelijker om foto's te maken van alles van wat er gebeurt of van de dingen die je hebt gedaan, waar je eigenlijk de volgende dag de vraagtekens bij zet yeah, yeah, yeah. die eigenlijk nog wel <laughs> Ja, goed. ik bedoel, dat, gaat, dat, dat gebeurt ook. Wil je die dan wel delen met je familie? Wil je dan uiteindelijk dat je familie de achterkomst ziet van, van goh, ik was op een ongelooflijk feestje. Ja ja, ja, ja, nou ja, ja. Nou, ja misschien. Ja. Maar, maar het, is, het, is... het is wel een goed advies. Ik kreeg het advies ook van Ellie via de mail nog even. Maak even voor de mensen die, uh, die het uh, op moeten ruimen op een gegeven moment een lijstje. Ja, en wat doe je er dan mee? Niet, mee, niet op een uh, geel papiertje aan je computer hangen. Nee en, nee, en als je, en als je en als je dan bezig bent met bijvoorbeeld een, een, een account op, op, op Facebook. Een, we hopen dat huis het niet herhaalt aan het einde van het <laughs> jaar. Um, zeg dat hardop, sorry. Ja, um, en ik denk <laughs> niet dat het uh, gehoord wordt hoor. Want, uh, nee, oké. Okay. Ja, je bent de te Hive oud voor huis, Mark. <laughs> <laughs> nee, ja, want iedereen onder de 18 zit nog op huis te pruttelen. Zeg maar. Ja, hoor. Ja, hoor. Oh, man. Ja, nog okay. steeds. Hey, ik nou, ga het ik afronden, want er zijn mensen ja. zonder computer... die nu denken van, oh, oh gaap, nieuwe vraag. <laughs> ja, kunnen we het over chocola hebben. Maar bedankt voor je jo, telefoontje. Ah, ja, dag, jo, kom Mark. Dag. dag. <laughs> Jij kon nooit meer terug. Voor wij het ging allemaal zo vlug. al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat, is te land is de land. ja die jij ooit terugkomt bij mij. Nooit, je zei nooit. Is dat alles, ja, zomaar voorbij? Ik bescheurde je fouten heb je vrienden? A heart. zelfs was, was dat en ik verscheurde je foto. 0800 1121 als je weet waarom vrouwen zo verzot zijn op chocolade of waar de uitdrukking drankorgel vandaan komt of als je David kunt uitleggen waarom foto's die gebruikt worden in een film of een televisieserie die dan aan de muur hangen of op zo'n kastje staan in een lijstje altijd zo slecht gefotoshopt zijn want dat is het geval volgens David. 0800-1121. Kevin! Ja, goedemorgen, Astrid. Oh, goed? Hallo. Ja, ja oh, jij oké. gaat alweer bijna op vakantie. <laughs> ja, ik ga inderdaad maandag ga op vakantie. Dat oh, komt, ja. En dan wanneer kom je terug? Uh, die maandag erop weer. Oh, dus dan hebben we over twee weken de mooiste anekdotes weer. <laughs> Ja, ik heb wel een anekdote waar ik ben geweest, maar dat is niet echt voor de radio geschikt. Meer. Oh, ja, de, de, weet, je de, weet je dat dat nou wel de derde keer is dat je dat zegt over een onderwerp? Ja, ik heb, de hele tijd, ik heb inderdaad de hele tijd anekdotes. Ik ben vorige keer aangehouden toen ik Amerika inging. Wat? Ben je met de aangehouden toen je? Toen ik Amerika inging. Oh, en waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet. maar uh, Waarschijnlijk viel het zo een beetje op dat ik daar erg vaak kwam en toen uh, moest ik zeg maar mee met de Border Patrol. Dus, uh, oh. Heb ik daar twee en een half uur gezeten. Oh. <laughs> ja, je lacht er nog om, ja. Ja, ik lacht er nog om. Het was ba heel gezellig. Waar bel die over? Ik uh, wou nog even doorgaan op dat, uh, op dat mail opslaan uh, verhaal. Ja. <laughs> ik zal het kort proberen te houden. Altijd fijn. Ja, altijd fijn. Ja. Uh, die man die vroeg dus, uh, volgens mij was het Niels, die vroeg uh, hoe lang mails, zeg maar, mails nog bewaard bleven bij de provider. Ja dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Nou, bij Hotmail is het bijvoorbeeld het verhaal, als je daar je mail verwijdert, ja. uh, dan kan je, kan je zelf uh, nog mail terughalen. Ja. Dat werd net eventjes getest, dat kan tot 21 dagen terug. Ja. Als je nu een mailtje verwijdert uit Hotmail, en die verwijder je echt helemaal, dan kan je naar je verwijderde items gaan, er staat dan een linkje in en dan kan je op klikken en dan krijg je alsnog de mails terug tot 21 dagen terug. Oh, handig. Ja, dat is handig. Ja. Uh, die hotmail zelf die beweert dat uh, als jij, zeg maar, uh, als het om een mail gaat, bijvoorbeeld van een maand geleden, uh, zij beweren dan dat je die niet meer uh, terug gaat halen. Uh, ik denk dat ze nog wel uh, mails opslaan uh, van maanden ervoor. En tot hoe ver terug, dat weet ik niet precies. Mm. Um, daarnaast, uh, als bijvoorbeeld uh, de servers van uh, Hotmail, die staan in Amerika gehost, Dus die staan zeg maar niet in Nederland, de servers. Want als jij dus uh, op webmail zit, zoals Hotmail, dan uh, vraag je dat in principe op van een server. Yeah. Uh, in, Nederland, in Nederland is er een uh, bewaarplicht voor providers, uh, internetproviders, die uh, moeten zes maanden alle data opslaan. Dus als uh, je zeg maar bij een Nederlandse dienst zit ja. en uh, je verwijdert daar wat... dan blijft dat nog zes maanden staan okay. op, de, op de servers van die uh, provider. Ja, Maar, maar er uh, is dus niet voor altijd een schaduw van die ene foto van jou op die veerboot... <laughs> dat je laveloos aan het dek ligt. Die blijft niet voor altijd... Nou, ik lag niet op het dek, ik lag in de ambulance. Hè. Dat ja, de ja, ja, ja. <laughs> en, uh, ja, nog even verder gaan op, het, uh, op de vraag: um, Hotmail, Gmail, dat soort diensten, uh, diensten, die staan voornamelijk in Amerika gehost. Uh, in Amerika kennen ze dus geen bewaarplicht. Uh, er is in 2011 is er wel een wetsvoorstel geweest om uh, die data te bewaren. Ja. Maar dat, dat wetsvoorstel is er niet doorheen uh, gedrukt, omdat daar te veel. Ja, mensen in opstand kwamen in verband met de privacy. Want ja. Het wetsvoorstel was om daar uh, anderhalf jaar de gegevens te bewaren. Ja, en dat uh, vinden mensen dan meteen weer eng natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus nou. dat is eigenlijk een beetje het, uh, het verhaal. En voor de rest uh, wat die meneer uh, hiervoor al zei voor de scheurde foto, dat klopt. Uh, ze kunnen niet oneindig data blijven opslaan, zeg maar. Nee. Nee, Dat is onmogelijk. Zou, zou ook raar zijn. Dankjewel, ja, nee. Kevin. Ja, nou houden we erover op. Hè. Ja, waar ga je naartoe met vakantie? Ik uh, ga weer richting Amerika. Tuurlijk. Nou, veel plezier. Ja, Dankjewel. Oké, okay, hoi. hoi. Wico. Hallo, Wico. Hallo. Hallo. Ja, u spreekt met iemand anders. Ik heet uh, Van der Wal, maar ik heb uh, oh. heel lang moeten wachten... En ze zei dat ik dan nu aan de beurt was. Nou, dat klopt helemaal. Dag van de Wal. En, en het gaat om het volgende. Ik heb al een uur bijna moeten wachten voordat ik er doorheen ben gekomen. Dus ik hoop dat ik nog kan zeggen dat. Nou, wat ik heb je is. nog geroepen net, maar toen was je er niet. Dus er gaat toch nee, ergens tussen kreeg, jou en mij uh, iets mis? Ik ging technisch mis, ik wilde het verhaal vertellen. Uh, ja. En toen, uh, toen zat ik om met iemand anders te praten dan met u. Dus. Oh, maar dat kan ook heel gezellig zijn. Bij Radio 4 gaat het waarschijnlijk over klassieke muziek. Maar, wat, ja, waar maar, belde je over? Ja. Nou, ik hoop dat ik het nog op een rijtje kan zetten. Ja. En ik heb genoeg tijd gehad om na te denken, maar ik heb, een, een uit, ik heb iets uitgevonden. Oh. En ik hoop dat er een deskundige luistert die daar ook verstand van heeft... en dat hij daarop zal reageren, zeg maar. Ja. Ik lees dagelijks in de krant dat de overheid... ...om de regering haar hoofd buigt over het fileprobleem. Ja. Die mevrouw die uh, nu minister is, uh, mevrouw Sjult van Hagen... Ja. ...die uh, is steeds maar aan het denken over het uitbreiden van het wegennet. Ik zal zeggen wat ik ervan begrepen heb. En dat uh, zij dan denkt dat het goed is om dat dus te gaan doen. Een snelheid verhogen, weet je wel, van... Mm. Uh, maar ik heb een oplossing voor het fileprobleem. Ik oh. dus kort uitleggen. Het is heel simpel. Vaak ja. en, en, zijn hele grote, uh, geniale mensen met hele simpele voorbeelden gekomen. wat iets gigantisch geworden is, zeg maar. En, uh, we hebben nu tegenwoordig een pasje over als voorbeeld voor de bank... om te, te chippen en, uh, met de trein en alles. Iedere Nederlander krijgt zo'n pasje. Dus als je met de trein reist, met het openbaar vervoer... je kunt dat aantonen. Dan moet je als je instapt en afstempelen... en, af, uh, en uitstapt als je afstempelt. En dan worden de kilometers die je het, het openbaar voorgrijs opgeteld... Yeah. bij een, een, een, een aantal kilometers krijg je, een, of geld, of je krijgt, een, het moet een beetje een lokketje worden, dat je dan, mensen hebben allemaal geld nodig op het moment, of je krijgt ergens voordeel in winkels, dat je bijvoorbeeld, en dan heb ik iets ontwikkeld, dan krijg je een bon, dat je bijvoorbeeld een dag... Uh, als je boodschappen bij Albert Heijn gaat doen, als je die boodschappen, iedereen gaat naar Albert Heijn, nou, dan mag je, als je daar dan een, een aantal punten hebt behaald, of je hem krijgt in, in vorm van geld of punten, ja. uh, dan kun je dus uh, bij 1000 kilometer of bij 2000 kilometer, of noem maar 5000 kilometer, dat je dan, uh, uh, als je het voor boodschappen moet doen, dat je een aantal dagen gratis kunt winkelen voor de boodschappen die je normaal wilt doen. En dan um, nou noem ik een voorbeeld. stel je, je woont in uh, Utrecht, die gaat naar Den Haag. En je denkt, oh, daarna wil ik eigenlijk wel naar Amsterdam. En dan ga je weer terug naar Utrecht. Maar nou, dan stemp je dat iedere keer af. Nou, en um, ik denk dat mensen dat best wel gaan doen dan. Want je kunt een boek in de trein lezen, je kunt er gaan winkelen... je kunt in Amsterdam gaan eten en naar de Schouwburg gaan... en dan ben je weer in Utrecht bijvoorbeeld. En dan, dan heb je het toch gezellig gehad. Maar je verdient er ook eigenlijk mee. Oké, okay, dus je moet uh, het, het treinreizen gaan stimuleren... Nou, het is, het is meer zo, als je op de... Kijk, die mensen natuurlijk niet zonder auto kunnen. Hè, een dokter ja. of mensen die gehaast hebben. Ja. Of mensen die in zakenleven zitten. Ja, die kunnen de natuurlijk niet zonder die auto. Van. Je hebt een ja. zakenafspraak, dat snap ik. Maar als je nou bijvoorbeeld toch denkt... Van, nou, ik heb de auto dan niet nodig... En, maar mensen die natuurlijk de auto altijd wel moeten gebruiken... maar dat ook met het openbaar vervoer willen doen. Dan, uh, de, kijk, er moeten natuurlijk ook aanpassingen aan het openbaar vervoer komen. Dat er betere toiletten komen, dat er zo'n karretje komt met koffie bijvoorbeeld. Van de Wacomleer die je vroeg in de trein had. Hè. Ja. En er moet, het moet wel iets veranderen natuurlijk. De spoorwegen moeten er wel een beetje op ingesteld zijn. Ja. Er komen natuurlijk wel meer reizigers. Stewards ja. op de trein bijvoorbeeld. Maar ik denk zelf dat als... Als je um, um, dat dan toch... En uh, waar voert. betalen we het allemaal van? Nou, de, de, en, en er is natuurlijk een uitstoot van uitlaatgas. Daar moet ontzettend veel geld in uh, geïnvesteerd worden om, uh, zeg maar... Um, uh, een onderzoek na te doen van uh, wat het voor gevolg heeft voor de volksgezondheid. Yeah. Uh, je hebt het parkeerprobleem. Uh, mensen moeten ontzettend veel geld betalen om te parkeren. Het is natuurlijk makkelijk dat je boodschap gaat doen omdat je dat in je auto kan laten en weg kan rijden. Maar dan zou er zouden een oplossing moeten kunnen vinden dat je uh, ja, meer supermarkten bij een station hebt. Of dat je uh, denkt van nou, uh, meer winkelcentra bij een station in de buurt. Dat je niet helemaal naar die hele binnenstad hoeft te lopen. Maar ik denk ook iets aan... Uh, Um, dat je dus, nou waar u, u, u vroeg waar het van betaald wordt? Ja. De, de, de, de, de bonus bijvoorbeeld. Um, nou ja, en uh, die stewards uh, en, uh, en de gratis uh, kaartjes die je kunt krijgen ergens bij. En, nou, ik denk, ik denk zelf um, dat de oplossing daar gevonden is. Dat, uh, nou, een auto kost bijvoorbeeld ook best wel veel geld. Sommige mensen hebben ja. twee auto's natuurlijk. Ja. Maar en, en, uh, het doel zou moeten zijn dat uh, uh, je hoort dagelijks dat mensen het, uh, toch bezorgd zijn over. Ja, het doel is me duidelijk. Uh, Van de wal. <laughs> uh, ja. Maar is zit er ook een vraag bij het hele verhaal? Ja, mijn vraag is of het, of het mogelijk is als, uh, als er dus een bonus tegenover staat, dat is mijn vraag. En mensen zouden in het openbaar vervoer gelokt kunnen worden door een, dat er een pas kan komen waarmee je dus de kilometers optelt die je gereisd hebt mm. en er staat dan een bonus tegenover, of dat uh, dan, dan ook mogelijk is. Om dan bijvoorbeeld ook maar voor daarmee te stimuleren. En dat je dan dus minder in de auto zit. Zodat je minder uitstoot hebt. En dat je uh, minder verkeer op de weg hebt. En dat de wegen niet zo direct allemaal uitgebreid worden ten koste van de natuur. Dat was mijn vraag. Oké, okay. goede vraag staat genoteerd. We gaan kijken of we een antwoord kunnen vinden. 0801121. Heb je al een prins gevonden? Oh ja, nou ik heb nog een verrassing. Ja. Ik was op de Vrijmarkt in Utrecht ja. en uh, daar lag een die klaar om door de vuilnisman meegenomen te worden op ja. het einde van de, van de Vrijmarkt. We moeten eigenlijk niet aan het begin maar op het einde van de Vrijmarkt daar komen. Ja. Ik uh, vind daar een, een kleine winkelenprins en op dit moment ben ik dus alle stambomen aan het uitpluizen op zoek naar een, een juiste prins. Ik ben ja. nu bij de boek beland. beland. Ja. En ik heb uh, pas is de dochter van uh, prinses Christina dan getrouwd. Ja. Nou, dat, uh, dat was dan een prinses. Maar ik ben toch nog in die tak op zoek naar een, een uh, onhuwbare prins uh, die... Uh, nou, ik heb pas gelezen dat die uh, ex-man van uh, prinses uh, Caroline van Monaco... Die is nou uh, vrij, hè? Ja. Ja, die uh, dronk alleen maar, geloof ik. Die is uit de familie gezet, geloof ik. Ja. Dus uh, Monaco, nou, met dat casino, dat lijkt me natuurlijk wel van. Ja, maar dat is geen prins, hè? Ja, de august van Hannover, dat is een prins. Oh! Ja, dat is, dat is oh. een prins. En uh, ik uh, denk eigenlijk... Dat Doordat, dat moet lukken. Uh, er is ook een Nederland de koning van Engeland geworden. En dat wil ik dus niet aan <laughs> zien leiden. Nee. Maar als ik zo'n Engelse prins aan de haak sla. die toch nog niet. Hoe uh, uh, oh noem je dat nou? Uh, die toch nog niet. Uh, bezet is. Ja, en gerechtigd is tot de troon. dan kan ik natuurlijk uh, toch wel, als ze dat aan mij vragen. Ja, nou, dit neem ik niet echt voor, maar dit is dan een grap erop. Ja. En dan kan ik natuurlijk zo'n neef van die prins natuurlijk zelf afzetten... als ik het leeg aan mijn ja. kant krijg. Natuurlijk. Ja, weet je, ja, zo eenvoudig is het eigenlijk gewoon. Dat heeft de derde ook gedaan, de, de stadhouder koning. Die is naar Engeland gegaan. Die heeft gewoon zijn schoonvader van de troon gezet... en zijn nou. de kroon opgezet. Dus Waar wacht je nog op? <laughs> ja, dan moeten ze hem in het vervolg van majeste, met majesteit aanspreken. Maar ja... En hoe maar staat het met mijn concert? Het... Met het concert, nou. Ja. Dat is in een het stadium. Ik heb nu een, een, een, een plan om ja. uh, toch een, uh, mij uh, voor de leeuwen te gooien. Ja. En ik, ik heb een, een, een idee ja. om nu uh, iets op YouTube te zetten. Ja heeft iemand me gezegd, ja. en naar de Duitse tv te gaan, want die hebben van die shows, ja. hè? en dan komt er een of andere komisch geval, komt dan op de televisie, en dan is het zo... En mag ik voordoen wat er dan gebeurt of ja. in zo'n show? Ja. Dan ja? komt er zo'n verslaggever, nou dat heb ik dan gezien, en je zegt... Ah, mijn dame, daar moet er een hoop, weer de Katharina contracteert. Ah, maar ze komt niet. Ja. Leider, aber heute hebben we die tolle lola? Nou, ze hebben een Stimme. ze zullen ze niet vergessen. Nou, en dan komt ze dan op en dan zegt ze: Ach, ach ik zing niet nicht, heute avond, ik ga mijn kaasje niet bekomen. Nou, dan zegt die man dus tegen het publiek: dan zegt hij: ach, die show is beendet. ze kunnen nog Hause. En dan pakt hij een zakdoek en gaat hij huilen. Ik weine zo so luid. En dan komt ze terug en dan zegt ze: ik zing voor die halve cage 8000 euro. Nou, en dat is natuurlijk heel komisch en zo ja. geestig en zo. En ja. dat lijkt, lijkt, ik denk dat ik dat ook kan. Ik denk dat ik dan, uh, nou, dat mensen echt aan het einde van de, van de show onder de stoel liggen van het lachen. Hm? Nou, ik, uh, ik hoor het al, het komt helemaal goed. Het verhaal komt een beetje bekend voor. Volgens mij hebben we een half jaar geleden dit nee, allemaal ook al een keer bedacht. Nee. Nou, nee, maar ik, ik, ik, ik denk dat ik nu toch maar een, een, een, een poging in... Uh, Doe het in, in, in, in... nu gewoon! Ja. Ja. En, en wie, wie weet uh, uh, moet ik naar Joop van den Ende. Hè? Nou, en als het op YouTube staat, dan uh, geef je even een seintje. Ja, nee, maar als het eenmaal zover is, dan, uh, dan bel ik zeker terug. En het, uh, uh, ik zet gewoon door. Oké, okay, ja. dankjewel. Succes met het programma, ja. Ja, dankjewel. Prince Charming van Adam en The Ends was dat. Wico, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik had eigenlijk een vraag. een paar weken terug. We gingen het erover. Een buitenlandse chauffeurs en vrachtwagens enzovoorts. Ja. Een Nederlandse chauffeur die alleen een rijbewijs heeft... mag niet op de vrachtwagen rijden. Die moet ook een chauffeursdiploma hebben. Al ja. mag hij hem gewoon niet op een Nederlandse vrachtwagen rijden. Nee. Nou vraag ik me af hoe het dan kan dat een buitenlandse chauffeur... zonder chauffeursdiploma, wel op die vrachtwagen mag. Is dat zo? Ja, want het, het chauffeursdiploma is iets Nederlands. Oh. Um, kijk, ik ben nog van voor 56. Ik, ik, heb er nog, ik rijd nog altijd zonder chauffeursdiploma. Maar ergens midden 70 is het chauffeursdiploma ingevoerd. En iedereen die geboren was na, ik meen 1 mei of 30 mei 56, die mocht terug naar school, ook al reed hij al lang. En moesten een chauffeurdiploma gaan halen. Ja. Dus op een Nederlandse auto mag een chauffeur bij een transportbedrijf niet rijden met alleen, een chauffeur, met alleen een rijbewijs. Hij moet ook een chauffeursdiploma hebben. En op een Nederlandse auto in het buitenland dan? Hetzelfde. O. Oh. Kijk, een Nederlandse vrachtwagen mag alleen maar een chauffeur met chauffeursdiploma op. Ja. Dus dan vraag ik mij af hoe een Belgische... Een Duitse, een Poolse, een Bulgaarse chauffeur. hier op een Nederlandse. vrachtwagen kan rijden. zonder chauffeursdiploma. Ja, dat is een gelijke modder, gelijke kappen. Nou, als dat vind ik is dat ook. Als je een chauffeursdiploma nodig hebt om te mogen rijden. dan ja. geldt dat ook voor een buitenlander. Ja. En als dat die buitenlander mag rijden zonder chauffeursdiploma. dan ja. zou ik tegen een of andere jonge Krul zeggen. hé, hey, laat je eigen bekeuren zonder chauffeursdiploma. en lok een proefproces uit. Oh, toe maar. Want als een buitenland mag rijden zonder chauffeursdiploma, mag in ja. Nederland dat ook. Maar is er dan geen vrachtwagenchauffeursbond in Nederland? Ja, er zijn er twee. Ik. Maar ik weet niet hoe ze die daar tegenaan kijken. Nou, dat die dat niet al lang al aangepakt hebben dan. Want ik vind, ik vind het vreemd, want een chauffeursdiploma kost echt duizenden euro's. Ja, ook nog eens een keer. En, en wat, wat zijn het dan? Wat, uh, uh, wat zijn het voor chauffeurs die in Nederland komen? Zijn dat allemaal Polen? Nee, er zitten ook Bel, Belgen, Duitsers, en oh, Engelsen op de uh, Nederlandse vrachtwagen. Die rijden op Nederlandse de vrachtwagen. Is een mixelmoesje. Dus echt niet alleen oost europeanen Polen of Bulgaren, maar nee. ook uh, al, al jaren Duitsers, uh, Belgen. En ik heb dit altijd vreemd gevonden. Want... En stel, stel, ik ben een Belg. Ja, stel ik ben een bel. En dan heb je een ja. rijbewijs voor de vrachtwagen. En je kunt ja. nu op een Nederlandse vrachtwagen rijden. Helpt ja. Helemaal geen probleem. Komt nee. in dienst van een Nederlands bedrijf, komt rijden. Maar die Nederlandse, jouw Nederlandse collega mag met dat rijbewijs niet rijden. Die moet dan ook nog bij een chauffeursdiploma hebben. Oh. En dat vind ik eigenaardig. En een chauffeursdiploma, hoe lang moet je daarvoor op uh, chauffeursdiploma krijgen? Ja, tegenwoordig reilis? is die, die opleiding gecombineerd. In feite als iemand nou zegt ik ga vrachtwagen, die haalt meteen in feite zijn chauffeursdiploma erbij. Nou. Dat is een hele hoop andere eisen die in feite niks met direct met de wegenverkeerswet te maken oh. hebben. Want wat moet je kunnen kunnen, kunnen voordat je een chauffeursdiploma... Ja, ja, vroeger was, werd daar heel veel natuurlijk over douanenpapieren enzovoorts. Ja. Dat is nou wel een beetje vervallen, maar je moet ook iets van de techniek van de auto weten. Oh. Uh, ja, het is niet zo dat jij uh, automonteur moet zijn, maar je moet nee. enig begrip hebben voor wat, uh, ja, wat de auto doet en, en, en, enzovoort. En zo zijn er allerlei eisen die in dat chauffeursdiploma zitten. Oh. En ja goed, ik heb, ik heb toen in de tijd een rijbewijs gehaald en dat zeg ik midden 70 jaar. Toen werd dat ingevoerd, dat chauffeursdiploma. ja. Toen is er gewoon gezegd, nou iedereen van die van voor mij 56, die hoeft dat niet meer te halen. En wanneer ben jij geboren? Want je bent, dus, bent uit 56, dus jij bent uh, uit april. 45. Ja, dat, maar... maar uh, huh? Ik ben geboren op in 45. Oh. Dus ik was van voor 56, ik heb dat chauffeursdiploma nooit hoeven te halen. Nee. Maar mijn collega's die toen al reden... Ja. Maar geboren waren na mei 56, ja. die konden terug naar school. Ja. En, uh, maar ik vind dan dat. Stel nou dat al die uh, Belgen, Italianen en uh, Polen ook uh, dat chauffeursdiploma uh, moeten halen. voordat ze in Nederland op een vrachtwagen mogen rijden. In feite zou ik zeggen ja. Ja, maar dan moet jij het ook. Er is, ja, er is toen de overheidsregeling gemaakt. Ja. Maar, ik, hè, en er is toegezegd, nou iemand die van voor 56 is vooruit, die rijdt al zo lang, ja. die weet al wat hij aan het doen is. Ja. Maar... Voor de zekerheid moet jij dan ook even een chauffeurstof naar Ja, dan ga ik het <laughs> nog halen. Maar... <laughs> ja, nee, ja, een goede vraag. Nou, ik, er schijnen wel één of twee vrachtwagenchauffeurs te luisteren naar dit programma. Ja, nog alles. Ja. <laughs> dus als die nou meteen even uh, bellen naar 0800 1121, dan lossen we het nog even op, Wico. Ja, trouwens, even nog tussen twee haakjes. Uh, ja. die, die harde schijf schoonvegen. Ja. Daar bestaat een programmaatje voor. Ja. Want in feite blijft. Ook als je delete, blijft het gewoon op de schijf staan tot het overgeschreven wordt. Dat klopt. Maar oh, ja. er is een programma, dan wordt jouw, gewoon jouw hele schijf overgeschreven met 0 en 1. Gewoon onzin, zeg maar. En hoe heet dat programma? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, Wico. Nee, maar ik weet dat het er is. Wat is dit dan voor halfslachtige informatie? Ja, nou ja, daar <laughs> belde ik niet voor. Ik belde voor me die vraag waar. Maar kwam ja. hoorde ik net dat over die schijven. Dus ik, ja, er is wel een programma ergens daarvoor dat je de schijf helemaal kunt overschrijven. Oké, okay, nou dat komt vast nog wel even binnen. Dank je wel, hè? Ja, oké. Okay. Een nacht. Jo, merci. Doei. 0800-1121. Um, check. Hoi, Astrid. Hallo. Goedemorgen. Hi. En nog even over die chocola. Ja. Oh, heerlijk. Ja, nou, ik zie je wel, ik heb allemaal mannen die ook heel graag een doosje bonbons uh, voor hun oh, verjaardag ja, en, krijgen. Eigenlijk het, het, het liefst op gewoon pure, zwarte chocola. Ik krijg zo'n zo en... honger van die gesprek de hele tijd. En... <laughs> Echt? En mijn vrouw is dan een ontzettend liefhebber wel van, uh, nou ja, van bonbonnetjes ja. en eitjes. En oh, heerlijk. Ja, ja maar waarom dat weten we nog niet, hè? Want dat wil hij zo graag weten, onze Ben. Waarom vrouwen daar zo verschrikkelijk gek op zijn op chocola. Ja, nou, waarom vrouwen alleen... Uh, het, men doet het voorkomen, zeker in de Amerikaanse films... Ja. dat het iets typisch alleen vrouwelijks is. Nee, maar dat is ook zo met bloemen. Ja, nou ja, ik breng elke week breng ik één of twee borstenbloemen mee naar huis huh? en ik heb niks goed te maken. Nee, maar neemt zij ook wel eens één een of twee bossenbloemen voor jou mee? Nee, want ze is niet, ze is niet zo mobiel. Oh, dus ik ben nee, dat is dus onhandig dan. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, dat, dat is, is wel dan, heel schattig. Niet, niet op commando, dat, is, dat zit er gewoon in. Dat, ik hou van, van verse bloemen naar huis. Nou, je verpest dus gewoon de markt. Er zijn weinig mannen die dat doen, hoor. Nou ja, goed, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ja, ik, ik vind het gewoon leuk. Ik ben, uh, wat dat er gaat, misschien een beetje ouwe, hè? Dus ik ben van 50 en uh, ja. ja, ik heb die aansporing niet nodig, hoor. Ik, uh, maar, nou, voor mij nou, hoeft het ja, ook ik... niet, hoor. Ik heb liever bonbons, want ik eet al jaren geen bloemen meer. <lacht> dus ik doe, doe mij mijn chocolaatjes. Oh, nee, nee. Ik neem het zekere voor het onzekere. Ik breng ze alle twee mee. Ja, heel verstandig. Nou. Ja. Ah, eh, over eh, een, een, een paar klantjes van je geleden, want ik wacht al even. Ja, Daar ja. ging het er over. als je Stel dat je fiets nou eens onder de tram. Ja. Wie gaat er nou eh, zorg dragen voor je computer? Ja, nou, ah, fiets ik onder de tram. Gelukkig hebben we die hier niet. Maar... Eh, ik kom op, uh, op, op een wijze aan mijn eindje die nog eigenlijk niet te voorspellen was geweest. Ja. Nou, dus dan, heeft mijn, dan heeft mijn vrouw gewoon toegang tot mijn computer en die weet waar ze moet zoeken. En die kan overal aan en zo ook mijn zoon. Kijk, zo moet je het regelen. Maar hoe is dat dan, want jouw zoon die kent niet al jouw wachtwoorden ook nog eens een keer uit zijn hoofd natuurlijk. Dus die, die hebben dan ergens een briefje. Die hebben het ergens opgeslagen. Ah, heel verstandig. Nou, goede tip. Dat moet, dat moet echt iedereen even doen. Dat is heel verstandig. Ja, nee, ik vind het namelijk zo flauw dat we de bescherm, privacybescherming in onze eigen kring, in onze eigen kleine familiekring, dat we daar zo moeilijk over doen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dat ook weer eigen... voor iedereen verschillend. Ja. Ja, maar ik ga er nou eens vanuit dat jij er niet meer bent. Nou, en? So what? Ja, dan kan het me niet meer schelen. Maar als nee, ik eventjes nou dan... drie maanden op vakantie ben... <laughs> nee, ja. dan kan het me ook niet schelen. Goed. Nou, dankjewel Jack. Oké. Okay. Goeie reis nog. We gaan, we gaan nog. weer door met luisteren. Goed zo. Hoi. Hallo. Ah. Hey, goedenavond. Hallo. Hey, ik heb een vraagje. Kijk. Uh, wat ze altijd zeggen, dat is uh, als je bijvoorbeeld uh, kaas hebt. Uh, Bijvoorbeeld kaas? In... Ja. ja, gewoon kaas. Er zitten ja. zoveel vet in, dingen. dat is gezond. Op ja. uh, het moment oh. dat je het opwarmt en smelt... Ja. dan schijnt het ongezond, ongezonder te zijn. Oh, uh, mijn vraag. vraag is, ja, hoe kan dat? Want op zich is het dezelfde substantie. Het is nog steeds kaas. Ja. Er wordt niks bijgevoegd, er wordt ook niets vanaf gehaald. Maar het is wel ongezonder. Volgens mij breek jij hier een beerput open, joh. Dat wil je niet weten. Ja. Nou ja, ik, heb, ik, ik let zelf op een voeding terecht met mijn sporten. Ja. En uh, ja, gesmolten kaas vind ik zelf lekker, hè? maar het kan dus niet. Want het dan uh, het zou op dat moment vetten worden, maar het is wel nog steeds kaas. Het is niks anders. Ja, maar ik heb laatst in dit programma een hele discussie gehad over melk: dat melk heel erg overschat wordt en dat het eigenlijk helemaal niet gezond is. Maar en kaas, dus dat hele zuivelverhaal, dat is volgens mij, uh, daar heb je een enorme meute voorstanders en een meute tegenstanders uh, van. Maar de, dan nog heb jij een goed punt, want een, uh, een bruine boterham met kaas wordt als gezond gezien... en een uh, tosti met kaas wordt als uh, vet gezien. Ja, omdat het dan verwarmd wordt. Maar ja. in principe zit die vet er dan toch al in, zou je denken. Zou je inderdaad. Wat voor sport doe je? Uh, zelf na nou, gewoon fitness, uh, ik uh, proberen uh, een beetje groter te worden, laat ik zo zeggen. Oh. Dus daar uh, moet je uh, goed op je voeding letten en uh, voldoende motivatie hebben. Maar ja, voor mijn gevoel dat iets dat iets al is, dat kan dan, dan niet slechter worden als je niks toevoegt. Nee, dat is raar. Maar als je als een sporten bent om uh, groter te worden, dan, dan moet je toch juist uh, toch eten? Want ja, dan verbrand nou je ook nou heel veel. Ja, nee, dan word je op de verkeerde manier groter. Oh, oké. Okay. Ja, ik hoor het al. Dit is een heel systeem waar ik niet zo 1, 2, 3, Oké. Okay. Nou ja, ik vind het een, een ontzettend goede vraag. Want ik vraag het me ook wel eens af, inderdaad. Ja, want als ik er over mensen mee begin... dan uh, wordt het heel snel afgekat, uh, afgekapt van... ja, uh, hou je mond nou eens even. Dat oh. Weet niemand die weet het. Dat is, dat is de manier waarop mensen dan tegen jou zeggen dat ze het niet weten. Hou je mond eens even. Ja, nou, uiteindelijk. Ik heb er nog nooit een antwoord op gehad. Dus ik nee. heb maar weer slap gehouden. Dus... Nou, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Of iemand dat kan vertellen. Kaas in de gewone vorm, is dat gezonder dan gesmolten kaas? En zo, ja, waarom? Ja, nee, inderdaad. Of het is hetzelfde. Ik ga mijn best doen, Siwa. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, dank je. Doeg. Hoi. Mee. Hallo. Hallo. Hallo, ik... Ik ben mij. Ik heb een vraag aan jou, Astrid. Ja. Ik, ik ben 84 jaar. Ja. En ik ben bezig dus om een testament op te stellen. Oh. nou, ja. daar wil ik wel in. Ja, maar moet je luisteren. <laughs> dan heb ik ja. een probleem. Ja. Ik ben al sinds 1992 een gedeelte van de huur van mijn zoon aanbetalen. Oh. En dat wil ik dus graag op papier hebben. Nou ben ik bij die huurvereniging geweest. Ja. Of zij dat van mij op papier willen laten... En ze zeggen nee, in verband met de privacy mogen zij dat niet. Huh? Ja. Dan ben ik naar de bank geweest om ja. daar dus te vragen... want dat gaat van mijn bankrekening naar de huurcommissie toe. Ja. En die zeggen tegen mij, nou, ze kunnen maar twee jaar terug gaan... want moeten ze dat verder doen, dan moet ik uh, uh, twee euro per maand extra betalen om dat uit te zoeken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dus dat wordt in die jaren natuurlijk een ontzettend groot bedrag. Ah, kan dat? Nou, wat, de, wat ernstig. Dan willen ze administratiekosten of zo. Ja, ja. ja oh. ze, want dan moeten ze naar de grote computer van de banken naar Amsterdam toe. En dan moeten ze ja. dat daar allemaal uitzoeken. Ja, en dan moeten ze iemand naartoe sturen. En dat, dat is natuurlijk ook reiskosten. Maar, um, uh, mee, luister. Je, ja? je bent 84. Ja. Hoe oud is je zoon? Uh, 55. En je betaalt een deel van de huur van je zoon? Ja. Waarom? Nou, dat die, omdat hij dat verder zelf niet kan betalen. Hij leeft dus van een kleine uitkering en dan kan hij dat zelf allemaal niet betalen. Wat lief van jou. Ja. Ja. Dat, ja. En nu, maar waarom moet je langer dan twee jaar uh, op papier hebben dat je die huur betaalt? Nou, omdat natuurlijk, ik kan natuurlijk aan die, aan die notaris allerhande verhalen vertellen die achteraf niet waar zijn. Dus hij wil dat graag bevestigd hebben officieel. Nou ja, Nou, dan moet de notaris die twee euro maar betalen. Ja, dat ja. Nee, maar, maar en waar moet dan en waar moet dan die, um, um, die notaris, waarom moet hij dat weten? Want als, die, als jij zegt van ik doe dat al twee jaar en ik wil dat blijven doen, dan, dan is het toch klaar? Nee, maar luister, de ja, volgende, luister. Ofrit, ik ja. heb dus ook een dochter. Oh en die dochter heeft nooit iets gehad. Dus oh. ik wil natuurlijk wel dat het een beetje, uh, nou ja, eerlijk verdeeld wordt. Want wow. hij heeft al die jaren het de, de profijt hiervan gehad en zij nooit. Nee. En uh, nou ja, zij maakt er geen pro probleem van. Maar ik maak er een probleem van, want ik vind het in een verhouding uh, niet op elkaar passend. Ach. Ja. Wat lief. En kan je dan niet gewoon je dochter nu een bedrag geven? Want dat ja. scheelt ook weer in de belasting en zo, hè? Wel, maar ik, ik mag haar. Dus kijk, ik ben 84. Nou ja, ja goed, ik hoop de 100 te worden. Maar dat Ja, is ik ook, ook hoor. De... Ik hoop ook dat jij 100 wordt. Ja, dat doe ja. ik. Maar, nou, liever niet, want dan heb ik een droppel aan de neus. Oh, maar, Ja. Dat is maar, uitdrukking uh, ken uh, ik niet. Ja. Ik, ja. ik mag haar maar 5000 euro per jaar schenken. Ja, dus uh, ik denk niet dat ik dan nog al die tijd heb om dat in, ja, gelijk te trekken. Ja, wat een toestand. Ja, dat is eigenlijk echt een toestand. Ja. ja. Okay. En daarom vraag ik aan jou, ja. uh, uh, uh, is daar een oplossing voor? Want het lijkt me toch vreemd als ik van mijn bank, waar ik dus al 50 jaar uh, klant ben, ja. uh, van mijn rekening naar die huurcommissie dat geld overmaak, dat moeten zij toch op één klik op de uh, computer kunnen daar kijken. Nee, zeggen zij, dat doen ze maar twee jaar. Maar kun je dan niet gewoon uh, je bank afschiften van de afgelopen? Hoe lang nee. doe je dat al? Je ja, al vanaf 1992. En weet je wat nou het domme van alles is, Rasteren? No. Ik was de accountant was dus hier. En ik had dus alles keurig netjes bewaard. Ja. Want mijn man die is in 2005 overleden. Oh, ik voel en, hem al aankomen. Ja, en toen heeft hij dus op een gegeven ogenblik tegen mij gezegd... Mijn hemel, wat ben jij allemaal aan het bewaren? Ja. Je hoeft voor de belasting maar vijf jaar te bewaren. Dus alles is in de versnipperaar gekomen. Dus ik heb daar helemaal geen bewijzen meer nee. voor. Nou, het is me duidelijk mee. Ik ga op zoek naar een oplossing. Er is toch iemand die daar iets nuttigs over moet zeggen. Maar ik zou ook zeggen... Uh, reken gewoon uit van 1992 tot nu al die huur... en dan uh, zet je er in je testament dat je dochter dat bedrag extra krijgt. Ja, nou goed. Maar het, uh, hij zegt tegen mij... Ik, ik kan dat natuurlijk wel zeggen. Hij ja. zegt, maar je hebt geen bewijzen. Nee, nou ja, dat mag je toch zelf weten. Maar blijkbaar niet. Ik, ik zeg 0800-1121. Ik hoop dat er iemand belt. Uh, Mee, je bent een lieve moeder. Nou, dankjewel. Dankjewel hè, voor het bellen. En ik hoop dat er iemand belt met een oplossing. 0800-1121.